ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat bijna 90 kilometer file. De langste staat op de N208 van Haarlem naar Sassenheim. Hier is de vertraging bij de aansluiting met de A44 ruim 25 minuten. Op de N99, Den Oever richting Den Helder, vanaf Anna Palona 10 minuten oponthoud. En op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Watergraafsmeer...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 De stijger klonk Van Pallias of Jeruzalem, ver zijn Brien, stond nog niet. Maar ieder al zijn eigen stem. Wait, from the van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw een grote aanval uitgevoerd met drones en raketten... op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij is zeker één dode gevallen. De schade is groot, op veel plekken is de stroom uitgevallen. Binnen tien jaar gaat ongeveer een derde van de gemeentelijke ambtenaren... met pensioen en dat is een probleem, meldt een samenwerkingsverband... van vakbonden en de gemeente. Op die manier gaat er veel kennis en ervaring verloren. En een grote groep Koerden heeft gisteravond actie gevoerd bij de Tweede Kamer in Den Haag... om aandacht te vragen voor de situatie in het noorden van Syrië. Daar wordt gevochten tussen het regeringsleger en de Koerdische militie SDF. De SDF hield het best, hielp het Westen altijd bij het bestrijden van IS in Syrië. En het weer, na een koude start, krijgen we een droge zonnige dag... met alleen in het Westen wat sluierwolken. Het wordt 5 tot 9 graden. Dit is ZFM. you're not here since you said we're through it seems like so much for Just relax, it's what Jesus would do We're made in His image, baby Let's ride this thing through Oh, it hurts when you're too blind to see Come back the same I Yeah.